Dus, als wij zeggen, geen beeld maken, betekent materieel beeld maken. Maar geestelijke verbeelding is geweldig. Opbouwen jouw geestelijke verbeelding, stap voor stap, is, is geweldig. Dat is de hele kunst, de hele, ook het doel om voor, je, voor jezelf geestelijke verbeelding te maken. Doe er niet toe, of het klopt dat allemaal, alles wat je doet, je doet je binnen je eigen kilim. Beleven is daarvan, kan het anders zijn. Maar het schema is hetzelfde. Het de de levensboom is dezelfde. Alleen moet jezelf controleren op één ding. Als je binnen jezelf een materiële beeld ziet, materieel beeld ziet, dan moet je opletten. Het en kan zo zijn, bijvoorbeeld, dat jij kan soms geeft men voorbeelden uit de materiële wereld. De materiële wereld om dingen parallel, parallele verhoudingen zien om het geestelijke te begrijpen. Erg belangrijk is dat, dat kan wel. Kijk, alle bijvoorbeeld alle verhalen van koning en zijn zoon en uh, prinses, et cetera. Allemaal dingen die suggereren op het geestelijke. Maar proberen dat. Uh, er zijn, met andere woorden zijn verschillende lagen. Als je dan van buiten in buiten lagen van jezelf goed oplet, dat jij de mens is opgebouwd, zoals hij ook ons vertelt, uit lewushim. Uit bekledingen. Dus dat zijn de bekledingen, dat zijn de orgozer. En telkens wordt, wat wij ook leren, elke ervaring, elke ervaring die wij opdoen, altijd via dat orgozer, via dat uh, levushim levushim en die worden steeds op één levush komt een ander levush, dat allemaal levushim eh, binnen de mens zijn. Mens is opgebouwd uit al die levushim. En <coughs> dat is wat belangrijk om te weten. Dat jij moet ook weten dat er zijn uiterlijke levushim, er zijn innerlijke levushim. Maar hoe dieper jij komt in jezelf, des te meer moet je je ontbloten jezelf van jouw lewushim. We blijven altijd in de levushim. Zonder levushim is geen, geen licht, een oorblik -li. Ja, Geen licht zonder kli. Maar de, hoe dieper je komt in jezelf, hoe dunner levushim zijn er. Totdat er komt een moment wanneer de levushim zijn net als, bijna als licht. Men noemt het ook Gashmai. Het is zo'n dun licht. Dat straal zo'n zo beweginkjes maakt. Het is net als een licht. Hoor Maar het is net als licht. Als licht. En in die vorm werd ook. Eliyahu naar de hemel gebracht. Eigenlijk waarbij. Zijn lichaam was net als. Als. Zijn fysiek lichaam was niet meer. Absoluut niet actief. Het was, was net als. Ja, als. het uh, uh, buiten, buitenkantje was net zoals. Uh, net zoals een slang die dan uit, Ja, soms veranderd zijn, verwisseld zijn Prefent. huid. Zo so was het ook, zo'n verschijnsel ook was met. Eliauw, uh, met dit met Elie. Dat hij levend werd. Zo'n. Uh, een ver, <coughs> ...zo uh, so, omhoog... Uh, ...gebracht. Op welke manier... ...dat is dan... ...op welke manier... ...we hebben het ook een beetje geleerd. We hebben geleerd... ...dat het heel belangrijk ding... ...wat we nu hebben net begonnen... ...over die levushim... ...over die bekledingen. We hebben geleerd... ...goed opletten... ...wat we hebben... ...erg belangrijk... ...dat we het goed doorgronden... ...van binnen... ...dat we ervaren... Kabbalah is om te leren niet omwille van het leren, maar om te, ermee te doen, leven ermee, en opbouwen jouw leven naar die wetten van het heelal. We hebben geleerd dat de ziel, wanneer de ziel uh, in deze wereld wordt neergedaald, om in een fysiek lichaam van een kind uh, in te bedden, dat die passeert al die werelden, ja of niet? All the levushim and the virgins and then levushim. Yeah, it's era, okay, it's all, all levushim. Ja, iets era, ook al celud, bryja iets era. Is jalo ma lewishim, jalo ma bekleiding. Okay? Dus precisely self, eb self de manier, manier wij binnen onself, gaan dieper in onself, onself wij passeren ook precisely self de uh, lagen, so als die wij hebben die de ziel passeerde toen de ziel hier naar beneden uh, afdaalde. Maar, terwijl we nog in het lichaam zijn, zijn dat natuurlijk grovere, grovere formen die wij ervaren. Waarom? Hier op aarde. Precies dezelfde lewushim kunnen we ervaren als de ziel meemaakte toen de ziel, mijn ziel, naar beneden... Jouw ziel naar beneden afdaalde in jouw lichaam. <coughs> kan je ervaren uh, binnen jezelf, maar natuurlijk in een grovere vorm. Waar waarom omdat het lichaam bestaat, dat onze fysieke, fysieke, bedoel ik niet fysieke, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is iets wat in de werelden uh, niet aan de orde is. Alleen in onze wereld wordt het echt manifesteert zichzelf echt. Uh, vo volledig. Maar wanneer de ziel, wanneer de mens doodgaat, betekent wanneer het fysieke omhulsel uh, afgebrokkeld wordt, dan de ziel vertrekt gewoon langs de ziel, dezelfde levushim naar boven. Iedereen begrijpt het? Dus de, de ziel ont ontbloot zichzelf stapsgewijs. Dus eerst het meest grove ding, eerst het ligt fysieke, fysiek omhuls. Dan gaat het wel nevers, eindelijk nef. Dan gaat het stap voor stap, stap, en dan gaat het dan naar uh, de wereld uh, uh, Asia. Dat is het laagste geestelijke toestand, is het wereld Asia. En in de mens natuurlijk, al die werelden zijn in de ziel terug te vinden de overeenkomst, in de mens heb je alleen maar overeenkomst naar die werelden, met de krachten van de werelden duidelijk, iedereen begrijpt het? goed opletten, in de mens zitten de overeenkomsten met die met die, die in de werelden zijn, maar als de ziel vrij, bevrijd wordt van, de, van de, hier, dus als de mens overleed, wat zal het zeggen, het verschil natuurlijk is enorm met datgene wat er daarvoor was dus, want dat materiële is er niet meer, dat al die gravitatiewetten, die werken niet meer. Dan de ziel, die gaat echt naar die plaatsen, waar bij ons hier op aarde, wij moeten man opbrengen, ja, die man opbrengen, en dan pas ontvangen. Wanneer de ziel vrij is, gaat naar omhoog, omdat, omdat de mens is gestorven, hier op aarde, dan, heb je dan, dan zijn er geen geen uh, man meer mogelijk, duidelijk, dan al het, dat opstegen van de ziel naar haar eigen plaats, gebeurt gewoon om steeds elke lewoes, elke bekleding, steeds wordt, als het ware, ontdann, ont, ontdoet de ziel zichzelf om weer een hogere en dan weer dunnere, dunnere, dunnere, dunnere, totdat je komt naar de plaats waar het, Thuis hoort. Oké? Okay. Iedereen begrijpt het? Dus dat is de kwestie van Levushim, bekledingen. Alles draait om bekledingen. Wij ontvangen geen licht op zichzelf, goed onthouden. Alleen Orgozer, dat is wat wij ontvangen. On, en dat is de genie, de goddelijkheid van die Ari. En dat is iets wat ik, waar ik aan hecht, omdat het niets anders is. Duidelijk. Alle anderen, allen, goed onthouden wat ik zeg. Alle anderen, ook van alle volkeren en ook van, de, van, het, van het volk van God zelf, dat alle anderen zien dat vanuit het licht. Dus dat is allemaal net als vogeltjes die in het lucht zijn en jij gaat ze beschrijven. Nou, mooi, maar voel je iets? Eigenlijk is dat een deel van mij. Het is niet een deel van mij. Het allemaal... Um, men, ja, over het licht, over het beeld van God, maar niet in mijzelf. Alleen de, ene, de enige vorm van, be, van bevatting, de enige vorm van de ware kennis is de kennis door de oorgozer. Duidelijk, door mijn reactie, door mijn oorhozer, kan ik iets begrijpen, kan ik iets ervaren. Eigenlijk. Praten over God, kan je praten zoveel als je wil, duizenden jaren praten ze over hem. Maar God is bedoeld dat nulpunt, dat is dat die eindsof. Maar iets daarvan te begrijpen, betekent alleen door oorgozer kunnen wij het orgozer let op, het oorgozer kan jij wel leren, ervaren, dat is deel van jou, dat is jouw bevatting. Het licht zelf kunnen we niet bevatten. Goed op dat. Niet het licht, licht van een sof en niet het licht van uh, Bria, etc. Absoluut kunnen we niets van het licht weten. We kunnen alleen maar weerkaatsen het licht. Ik? En weerkaatsen het licht en dan ontvangen. Dat is net of ik, of ik, net of ik licht heb zelf ontvangen. Duidelijk. Het licht zit in mijzelf, maar. Ik heb te maken niet met het licht. Het zit ook in mij. Maar ik heb altijd te maken met lavouche, met de bekleding. Goed opletten dat. Dat is allemaal wat de wereld niet kent, wat ik, wat ik jullie. Want dat, dat is wat ik zocht en ik kon het nergens vinden. Jij ervaart alleen, wij zijn in staat, wij zijn gemaakt om alleen een lampenkap te ervaren. Maar dat is al geweldig. Eigenlijk. Ik kan zo so gaan naar een lampenkap dieper en dieper en dieper, dat is dan straalt net als net als, als een lampenkap kan ook stralen geweldig stralen. Maar niet het licht zelf. Goed onthouden het. En dat is geweldig als je dat Dat is wat we leren hier. Nu gaan we terug naar de zorg. 21. De rechterkolom, de regel. Een gaan we nog een keer dat beginnen daarmee. Hoe wat dai je drijt, en in de schaduw van mijn handen heb ik jou heb ik jou bedekt of bedekte ik jou, zegt de schepper. We hoele enzovoort. So Akavana al 22 lawoos, hanal. Het slaat erop, het slaat op het lawoos, zoals boven gezegd, op de bekleding. Dus die, wat de schepper zegt, let op, wat de schepper zelf zegt, dat het in de schaduw van mijn handen heb ik jou bedekt. De schaduw, dat is de lawoos, dat is de bekleding. Waar weet ook. Hebben we dit daarover gesproken? Uh, Hanal, so zoals boven gezegd werd. Anim Shah me welke bekleding wordt aangetrokken? Let op. Vanuit de Rakia, vanuit het uitspansel, oftewel, uitspansel, dat is vanuit de massag. We hebben ook geleerd dat nu. En dat, uit uh, dat bekleding, zoals wij dat noemen, Orgozer malbier bekleid om um, een en uh, bedekt bedekking doet bedekking maakt 23, alkomata mochen op de op het niveau van de mochen dus het bedekt de mochen en mochen bedekt, bedekt or jashar. dat is wat wij doen en dat is wat Hashem zegt ook op dezelfde manier Hij ons ook beschermt door de schaduw, dus door Orchozer Let op. 24. Asher alavu mm shazé, hu, -hmm. v'chinaat, tsel hame al 25, hamochin, hama imam, en oké, een umalimam inderdaad. Een mi een zar. een eenam de linker, kolom, de eerste regel. La kadosh linker, levado. de linker, de linker, de linker, de linker, de linker, de linker, de linker, de de de de en nieuwe volledige, volledige concentratie. Uh, 24, de regel 24. Ashera lavoucha ze. Dat deze lavouche, deze bekleding. Hoor ja? We weten het. Hoe begint? cel? Dat is het aspect van schaduw. Dus in de taal van. Uh, die profeet, die Isaïehu Isaïeh, hij spreekt van schaduw. Amechase alle mogen, welke schaduw bedekking maakt voor op de mogen. A mogen, dat is Oriashar altijd, dus van licht wat van boven komt. Uh, Umalimam mi aien zaar let op. En de, deze schaduw die bedekt, maar imam, dat is dan um, omhuld, of beter te zeggen verbergt, uh, verbergt van een vreemde oog, vreemd oog. Okay. Of van een goed opletten. Van welke vreemd oog, wie is vreemd oog? Duidelijk, wie is goed opletten? We een naam jodim hele, hele de re regel 1 in de linkerkolom, maar kadosh Barohoe wil wat door. En alleen de kadosh Barohoe, de Heilige gezegende zij, weet of kent, weet wie dat is of wat dat is. Dus weet wie heeft dat woord op deed, uh, op. Deed stegen. De? Wie dat woord heeft, uh, of man, heeft het op, naar boven gebracht. Duidelijk. En, dat, en oftewel, wie dat orgozer heeft veroorzaakt. Duidelijk. Want man, wat is man? Man gaat omhoog, naar de malgoed. Gaat zich aansluiten aan de malgoed. Welke malgoed dan ook, waar het, waar het de kracht voor heeft. En op die extra, extra stukje... Man, man, die wordt ook dan in vorm van aanvulling, to, toevoeging van de massa aan de massaag. Daarop wordt ook oorgozer uh, gemaakt, in de, op de maalgoed, van dat stukje man. En daarop, daar ontvangt men ook dan, uh, maakt men dan eerst oorgozer, en dan brengt men oorgozer naar binnen. Dat is wat hij ook zegt. Dat, dat stukje, dat, dat weet alleen de Akadosh Baruch weet, alleen Akadosh Baruch weet euh, daarover. En niet een ander. En niet, dus niet de engelen. Goed opletten. Kijk, voor ons gevoel leek het wel nieuw voorlopig nog vreemd, dat alleen Akadosh Barucho zelf alleen de koning moet weten en de anderen niet. Zijn ministers mogen dat niet weten. Goed opletten, want hier zit enorm geheim. Uh, de regel 1. De linker column. Omewaer Hataam. Jehu Kidei 2. Lehaalim. Amadrigood. ha Haeilu mimlaheidri hasharit. hacharet. Kedij shelo ik kan ubo. Punt. Let op. In, deed, in deze oot, überhaupt in deze mamar, We leren over de grote, volmaakte, over de volmaakte tzadikim, rechtvaardigen, die de orgozer kunnen opbrengen. Ja, dat betekent dat woord, ze kunnen nieuwe, dus woorden vanuit de Torah kunnen ze vernieuwen, waardoor dat woord komt al tot de atikjumen. Dus, zo hoog kunnen ze gaan. Betekend, een atikjumen betekent zeer, zeer dunne substantie. Atikjumen. Duidelijk, iedereen begrijpt het. Dus in de atikjumen bestaat ook natuurlijk lavoes. Alles bestaat uit lavoesim, behalve eens of zelf. Maar daar is een zeer, zeer fijne substantie. Dus, om dat in staat te stellen, om in staat te stellen, om hier op aarde een woord in de Torah op zo'n hoog niveau, uh, geheim, uh, geheimen van de Torah, dat is wat de zoger en uh, de Torah van de absolute, die we leren. Om die geheimen te, om, om, te, hoe zeg ik dat, te ontzijferen. En betekent, betekent ontzijferen in het geestelijke, wat betekent dat? Jij kan niet ontzijferen zonder dat jij komt op de plaats waar, het, waar dat geheim vandaan aangetrokken wordt. En dat in de Torah beschreven is. Dus van die grote rechtvaardigen die hun woord, wat zij doen hier op aarde, de Torah, die zij leren, dat het komt, het woord, tot de atik, tot de atik naartoe, tot to de aatig toe. Dat is een zeer dunne substantie, terwijl de mens hier no, op aarde is. Nou, dat is een goed opletten. Dat is een zeer, dat is iets wat natuurlijk erg, erg niet dubieus is. Het is twee natuur, twee heeft twee naturen. De ziel is van binnen. Door de ziel komt, let op, door de ziel komt en wordt zo so hoog de krachten tot de eitig. Maar de mens zit hier op aarde nog in vlees en bloed. betekent hij is, hij is een zeer laag. Waar zit de mens hier op aarde? In welke wereld? Huh? Asiia, ja, maar welke wereld? O wereld onder de Asiia. Kijk, de mens zit hier op aarde, is geplaatst hier op aarde, in de wereld, die absoluut niets geestelijks heeft. Onze wereld heeft absoluut niets geestelijks. Dus het geestelijke, de geestelijke wereld begint met de mal goed van de Asia. En de mens is geplaatst onder. Omdat alleen de mens heeft, heeft dus, is opgesadeld met zo'n hoge functie, let op, Zo'n hoge taak om het hier te brengen, het licht in de, in de punt, in de zwaartepunt zelf te brengen, het licht van Hashem hier, van het licht eens, op, hier te brengen. Duidelijk, terwijl de engelen zitten in de wereld in Bia. Zij zijn hoger dan de mens, omdat ze hun zijn uitwendige killing fijnere, fijnere substantie. Ze hebben de materiële omhulsel niet. En daarom zitten ze in die hogere werelden. Maar ze, ze kunnen niet, niet zij zijn opgezadeld om hier uh, het licht te brengen. Natuurlijk alles werkt samen, maar de mens, omdat de mens is de innerlijke, het innerlijke gedeelte van de schepping is. Wat is het innerlijke gedeelte van de schepping? De mens kan een shama, de mens heeft een shama, de ziel. Goed opletten, het verschil tussen mens en, de, en, en engel. Engel heeft een ziel. Absoluut niet. Wat is de engelen? Wat zijn de krachten van de engelen? Nafshin veruchin. Dus Nee, engelen zijn, hebben nefesh en roer. Maar geen neshama. Neshama is alleen de mens. Eigenlijk. Goed opletten. Daarom zitten ze ook in Bia. En om daarom de mens heeft, kan ook Ga je optrekken, de mens kan de kracht heeft om ga je en Nishida daar aan te trekken. En daarom kan de mens, alleen de mens kan dat zwarte punt hier op aarde, hier in de zwarte punt steeds, dat zwarte punt hier, het centrale punt, kan steeds stap voor stap met druppeltjes, druppeltjes, elke elk, stap voor stap uh, te verlichten. Uiteindelijk. Met Orgozer, net zoals met Malchute, we hebben we hebben gesproken dat zij zwarte punt op zichzelf is, maar wanneer gaat zij Orgozer omhoog doen, steeds maakt zij zich poreus. En poreus betekent dat ook dat Orjashar gaat schijnen in haar, maar zij ontvangt van haar Orgozer. Zo ook wij doen het ook op die manier hier op aarde. Alleen de mens kan dat het zwarte punt van het middelpunt van de aarde doorlichten. Samen natuurlijk met alle andere dingen. Maar toch wel zit een kleine discrepantie van, hoe kan dat iets, de mens, de ziel, de mens, de volmaakte rechtvaardige die hier op aarde zit, dat die kan zo hoog, let op, dat die kan zijn woord kan opklimmen tot atik, Jomin, waar zit atik, in welke wereld? absoluut, dat is een top Toppunt van de actie. Waar zitten de engelen? Dus zij kijken zo, die engelen, tegen de mens. Of tegen de schepper. Zij kijken aan de ene kant, zeggen ze. Zij ze zien dat de mens is grof. Ja, grover dan. Grover, veel grover dan de engelen. Engelen hebben geen materieel omhulsel. Hoe kan dan zo'n eh, iemand, een mens, doen? orgozer doen, en het dus met een man opstegen, waarbij zijn woord komt tot de aatik. Dat is een kwestie van jaloezie. En nu let op wat hij ons vertelt. En de linker kolom, de regel 1. Omwaer hataam en hij, de zoger, legt uit de zin daarvan, de betekent, de, de reden daarvan. dat so is, they, waarom de schepper dus bedekt die, dat woord dat omhoog komt, als, als, Hashem, als de schepper bedenkt, bedekt het woord dat de mens op, op doet stegen, dan betekent dat die ook dat de mens ook de schaduw doet over de mens. Ja? Want alles is verbonden het woord dat komt van het sadik tot het atik-atik, dat komt door die mens die hier op aarde zit. Ja of niet? Het is een, een, een, een strik, als het ware, geestelijke en omwenteling. En zeg ik dat? Een, een, een, een, een, een, een, een lavush boven lavush, lavush, lavush, lavush naar boven gaat. Als alles met elkaar verbonden van hier van op aarde. Dikke lavoers en dan hogere, uh, steeds dunnere be bekledingen daar komen naar, naar boven. En dat allemaal, de schepper weet alleen wie dat doet. En laat het niet zien aan de engelen. Lutel, Lutel, en nu let op wat je zegt. Omdat wij dat aan, en hij uh, legt uit de reden daarvan. De reden daarvan. De twei lehalim amadrigot akdolod dat dat is om de hoge om deze hoge traptreden te verbergen. Let op van de dienst doen engelen. Mimlachei hasharet van de dienst doen engelen. Drie kedei schelo jikan ubu op dat zij hem opdat zij hen niet zouden euh, afgunst, opdat zij, op zij niet afgunstig zouden zijn ten aanzien van, van die, ja, van die tzadik, van die rechtvaardigen. Drie naar de punt. We hakin -a, a, azo, vier, shel Sh amlahim lachim, hoe זאקה, euh, זאקה, אה חומר נימצא, פה, כשר מיסתכלים בצדיק, מגלים בו כי אין זס, זה, בין אדמם, אלא על מדרגה גגוגה שזחה, צייפן beotaga Acht, she, Amlachim. Erg, erg belangrijk om dat te begrijpen. We zullen vele vragen zullen beantwoord worden als je het goed begrijpt wat hij of doorhebt zal hebben en wat hij ons vertelt hier. Uh, drie. Wat wij leren het besturingssysteem van het heelal. Dat is wat wij leren. Eigenlijk, wat wij alles zeggen, engelen en die andere, andere, andere dingen. Dat is allemaal krachten op welke manier zij functioneren in het heelal. Drie. Wenjan, Hakim Ahazo. En de kwestie van deze afgunst. Vier. Shelhamlakim van de engelen. Hoe begeert Tamza Khayakommer? is, aangezien zij dunstoffig zijn, zeg zij, is dun, en gommer gommer is stof dus maken we samen een woordje dunstoffig, ja, zij zijn fijnstoffig, zij zijn van een fijne stof, die engelen iedereen begrijpt nu wat, wat betekent fijne stof, die hebben een erg dun lavoes, dunne bekleding alles heeft bekleding alles wat bestaat heeft bekleding zelfs uit, zelfs uh, Adam Kadmon is ook een bekleding. Ten aanzien van ons is het licht. Maar ten aanzien van een stof is ook de galgalte van Adam, van Adam Kadmon is een vorm van bekleding. Iedereen begrijpt? Oké. Okay. Dus die engelen aangezien die engelen zijn dun zijn, Dus erg dun, van erg dun stof zijn gemaakt erg dunne be bekleding hebben. sa Het blijkt dus, vijf, kasha mistaklimba tzadik, dat wanneer zij aandachtig kijken naar de tzadik, naar een rechtvaardige, die hier op aarde loopt, megalimboke een doet, dan onthullen zij in hem een soort alsof het alsof iets minder in hem is. Iets, eh? gebrek in hem, vinden zij. Wat betekent als zij naar hem kijken? Wat betekent dat? Wie kan, wie, wie kan zeggen, als engel kijkt naar een tzadik hier op aarde, dat hij ziet in die tzadik een soort gebrek. Hoe kan dat? Wat betekent zien? Dat, hoe kan je dat vertellen? Hoe kan je dat vertellen in de kabbalistische termen dat de engel kijkt nu naar, de, naar een rechtvaardige hier op aarde, die zo hoog kan uh, het woord brengen, zo hoog, zo dun kan zijn, en dat de tzadik, als de, als de engel kijkt naar hem, engel die dun, stoffig is, fijn, die kijkt naar de tzadik die hier op aarde is, en die uh, ontdekt in hem... Uh, Zoals hij zegt, ontdekt in hem een soort, een soort uh, gebrek. Oké, okay, maar dan, hoe kunnen, hoe kunnen ze dat doen? Wat betekent dat? Een soort, een soort, een soort discrepantie, verschil naar, naar regenschap. Precies, het enge, engel is licht... De engel is licht van stof, duidelijk. En de mens is grof. En de mens natuurlijk uh, heeft een uh, slechte neiging, een goede neiging. En de engel niet, de engel heeft dat niet. De engel kan zijn een goede engel of een slechte engel. Slechte betekent dat heeft een bepaalde rol heeft, dat is ook een rol, die moet hij vervullen. Het is slecht, maar het is wel omwille van het goede. Maar duidelijk. Maar hij heeft geen. Er is geen engel die, die twee heeft in zichzelf. Geen engel die heeft een goede en een slechte in zichzelf. Dus een goede engel kan wel Kina hebben. De, precies. Kijk, kijk wat je zegt ons. Kijk, de vraag is, kan een goede engel uh, afgunst hebben. Let op. De engel, wat betekent dan goed opletten? Heel belangrijk het is als je dat door hebt. Maar langzame hand, niet haasten. Hij, hij heeft een vraag gesteld, David, dat hij heeft dan een goede engel, een afgunst, kijk nou, goed, stap voor stap, niet haasten probeer, hier blijven, en tegelijkertijd dan, hoe meer je hier bent, hoe hoger kan je gaan, dus niet in je fantasie, niet. alleen hier richten op je zot, dus onder jezelf blijven met je zot, niet, niet in de gedachten gaan, gaan denken of iets, maar onder jou moet je, moet je stoelen op de je zot. Dan, dan kan je ontvangen dingen. Duidelijk. Anders ga je alleen maar met je hoofd denken. Goed opletten wat ik zeg. Dus, blijven bij jou je zot en niet alleen uh, gedachten gaan. Uh, dus, de, de, hij zegt ons, de zogger, dat hij spreekt van Mlachai Hasharet, van de dienstdoende engelen. Dienstdoende engelen dat zijn kunnen zijn misschien dienstdoende engelen goede dienst, goede en slechte. Het doet er niet toe. Als de engel doet, als een engel ontdekt en omdat een engel erg fijn is, dan kan die dan inzien. Wat kan die inzien dan? Dat verschillende eigenschappen. Met hem. En dat verschil naar eigenschappen, dat is wat hij kan constateren, dat is niet iets verkeerd. En dat heet, en dat let op, let op, Bekina Tamalaf. Dus zij, zij ontdekken, nog een keer, het bleek dus, vijf. Kasher, Batsadik, wanneer die dienstdoende engelen kijken naar de Tzadik? Keken betekent wat betekent kijken? Het is, is een soort soort, een soort overeenkomst met de Zadi. Zoekend naar overeenkomst. En Megalim Bokeh, Pachitoot, zij onthullen in hem een soort uh, gebrek. Bekina tam, alaf, waar door het let op, door hun. Uh, door hun afgunst ten aanzien van hem, omdat zij hem afgunst uh, zeg omdat zij hem jaloers zijn omdat zij jaloers zijn over zijn hoge traptreden die hij waardig is geworden de mens zit hier op aarde in, nog in dat omhulsel verwikkeld, van binnen. Eigenlijk En de engelen niet, ze hebben die omhulsel niet. Ze hebben niet dat zware omhulsel van de mens. Welke zware omhulsel heeft de mens? Al die wereld en tot, tot de Asia en, en, en nog lager en nog het materiële omhulsel van de mens. Dat heeft de engel niet. Dan kijkt de engel naar hem... En die kijkt, oké, okay, alles moet overeenkomen de regenschap. Als de engel die dun is, en die kijkt naar een mens die, die, die grof is, ten aanzien van de engel, en die ziet dat die zo hoog schiet, zo hoog van binnen, dus die kan zo hoog schieten, dat hij boven de traptreden kan beklimmen, Waar de engel niet kan beklimmen, dat betekent jaloezie. Heb ik? Mm. Het is natuurlijk niet de jaloezie die wij, Zoger beschrijft het zo als jaloezie. Dus het is discrepantie in de eigenschappen. Dat is wat de engel ontdekt. De engel, als het ware, constateert iets. Constateert dat it, that it, uh, precies that het. Precies mm. hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld op de Yom Kippur. Ja, op de Yom Kippur. Dat. En ook dezelfde gebeurt het ook wanneer um, daarom ook de, op de Yom Kippur geeft men ook, maakt, geeft men ook twee, twee bokjes maakt men. één voor de, voor de schepper voor Hashem en één voor de Sitra Achra. Waarom doet men dat zo? Precies dezelfde principe, Hetzelfde principe. Dat men geeft een bokje aan de, aan de Sitra Agra. En de Sitra Achra is al tevreden. Hij gaat dat bokje uh, op, opvreten. In onze wereld is het ook... Ook in onze wereld is het precies hetzelfde. In onze wereld is het ook hetzelfde. Dan uh, in onze wereld ook moet het ook vaak... De profeten moesten met hun kop bekopen. Die moesten ten offer gebracht worden. Ook op dezelfde manier hebben ze zo ook zo gemaakt. Eigenlijk. Om iemand dan... Een profeet... Of een zeer grote... Uh, Rechtvaardigen, dan gaan ze hem doden, of op een andere manier te doen, duidelijk om als, als prooi te geven aan de citra agra, en dan wordt het rustiger, dan is het bloed gaat allemaal, uh, tot rust komt, et cetera. dat is ook oorlog, en op dezelfde manier, op hetzelfde principe, oorlogen worden ook gevoerd, ook om, op, op die manier, om aan de citra agra iets te geven, en daarna komt het weer een vorm van shalom, een vorm van weer opbloei, en uh, hetzelfde principe, duidelijk, dus wat is dan op Yom Kippur wordt gegeven? Dat zo'n tweede bokje wordt gegeven aan de, aan de zondebok. Oh, zondebok, precies We zeggen ook zondebok in onze wereld. Altijd iemand zoekt met altijd naar zondebok. Ja? zoals in Rusland hadden ze gezegd. Als er een probleem was, dan zeggen ze altijd: het is, is altijd zo so dat het is uh, uh, uh, Nee, ja, dat is altijd, altijd, altijd of fietsen of joden. Altijd zondeboek is fietsen of joden? Iedereen vraagt, fietser, nee, fietsen of joden? Dan vraagt men, waarom fietsen? Niemand vraagt, waarom joden? <laughs> dus altijd, altijd, men, altijd zoekt men naar een zonderboek. Nee? Altijd zoekt men naar een zondeboek. Waarom? Het is een discrepantie, daar, discrepantie verschillende eigenschappen. duidelijk. Men ontdekt het verschillende eh, qua eigenschappen. En daarom is het nodig om, om de... En hier, maar hier is het verschil, dat het, geen sitra achra, het is geen sitra agra. Hier is het geen sprake van onreine kracht, sitra agra, duidelijk. In, an, in die andere gevallen is Hashem beschermd op die manier de rechtvaardige van de Sitra Achra. Maar hier zijn engelen. De engelen kunnen ook jaloers zijn op de mens. Ja, op dit zei ik, waarom? Omdat hij kan zo hoog schieten, hoger dan zij. Dan zij ze, kijk eens aan, ik heb alle diploma's. Ja, duidelijk, en die heeft geen diploma. Deze, deze rechtvaardige heeft geen diploma. Duidelijk, en ik heb alle diploma's. Ik zit in de dat is mijn, daar is mijn... Uh, domicilie. Ja, daar is mijn domicilie. En hij is hier op aarde zitten, met al dat in dat milieu waar hij zit, dat allemaal alles met het onreine krachten et cetera. Ik heb het niet. Waarom? Hij heeft het wel van naar krachten, nee? like naar in overeenstemming, naar eigenschappen. Dus dat is wat hij zegt. We agharkach. Dus wat zij doen. En nu even volledige concentratie. Dus wat zij doen. Zij ontdekken in die rechtvaardigen die, die dienstdoende engelen. Ontdekken, ontdekken in die rechtvaardigen een verschillende eigenschappen. En dat is uh, de laagheid bij de mens ontdekken. Een soort gebrek ten aanzien van hen. En uh, terwijl zij, terwijl zij afgunst hebben over hem over zijn, zeer over zijn grote traptreden, die hij waardig werd. Zeven. We agar En dan doen ze net zo, let op, wat is de volgende stap? We agar en vervolgens, zodra die, dat verschillende regenschappen geconstateerd wordt, vervolgens, en vervolgens, negezima mekatregim, grepen de de aanklagers eran, de aanklagers grepen direct aan, die, aan, die, aan dat gebrek van de van rechtvaardigen. Shigilu welke, Bo welk gebrek de engelen hebben aan hem onthuld. Iedereen ziet het? Nog een keer. <coughs> Iedereen ziet het? Dus. De rechtvaardige heeft zo'n hoge positie. Hij kan zo hoog Torah leren, etcetera, cetera, et cetera. Daarom wordt ook gezegd dat wie hoger geestelijk opstijgt, die, kan, die natuurlijk ook zijn eigen slechte neiging is ook, ook in dezelfde mate, ook groeit mee samen met hem of mee. Dus dan zien, dan zien, de, engelen, de, zien de engelen in hem en zeker gebrek in die mens, in zijn materie, in zijn, in, zijn, in zijn stof waar de mens gemaakt is, van binnen natuurlijk, want de mens hoe hoog, hoe hoog hij komt hij blijft, hij zijn, hij blijft zijn slechte neiging behouden duidelijk, altijd blijft er iets over dat de, de engel niet heeft dus het is dan, de schepper is dan noodgedwongen, moet beschermen de mens, met zo'n lavoes, met de bekleding, om de engel niet te laten zien, waar het vandaan komt. eigenlijk. En dat is allemaal functioneel. Dus, wat, wat is de eerste stap, is, dat de engel ontdekt, onthult bij de mens, bij dit zaadje, een zekere tekort. En zodra, dat is het enige wat hij doet. Niet om de mens aan te klagen, dat is niet zijn rol. Zijn rol is alleen, waarom doet hij dat? Nu is een antwoord op, proberen we een antwoord te geven op de vraag van uh, David. Kunnen dan de goede, nee, goede engelen ook jaloers zijn? De goede engelen, wat is, de doel, wat is het doel van de goede engel? De goede engel moet ook bijdragen aan de correctie van een zadig hier op aarde. Eindelijk. Als, als een tzadik hier een, een correctie doet de, de engel is ook, draagt bij en wanneer de engel ziet een, een discrepantie een, een verschil naar eigenschappen zoude hij, zou hij dat zien dan volgens zijn, volgens zijn functie van de, engel, van de goede engel zie je dan een gebrek in een tzadik vanuit een goede, vanuit een constructieve uh, opbouwende, kritiek. opbouwende kritiek. De engelen hebben de opbouwende kritiek, erg goed gezegd. De de, hun jaloezie is in de zin van opbouwende jalousie. witte jaloezie. Ja, de witte jaloezie. Dus hij zegt nou, kijk nou naar hem, hij is nog niet goed. Hij, hij doet erg goed dat, maar er uh, zit wel in hem iets. Dus zij eigenlijk hebben de, de stimuleren hun, hun hun taak is om bij te dragen dat een tzaddik uh, steeds hoger en hoger komt. Maar als zij zien dat de tzaddik toch wel een, die uh, zo'n gebreken heeft, en de tzaddik, de mens hier op aarde, heeft altijd gebreken ten aanzien van de, van de engelen. Altijd heeft gebreken, want vanwege door de stof waarmee de mens is gemaakt. We, zijn, we hebben de Awiyut, een zeer dikke Awiyut, terwijl de engelen hebben dunne Awiyut. Ja, dunne, dunne, Dus daarom gaan ze dat, gaan ze dat um, onthullen. Maar zodra zij, als zij kans hebben, let op, als zij kans hebben om de gebrek bij zo'n uh, sadik te onthullen, dan komt er direct, komt daarop af aan de assen, komt dan direct de, de aanklager. Daarop komt dan de citra achter. Dat is dan, komt de Satan direct, ah, hij heeft een, uh, een gebrek. En zij zijn aangesteld om gebrek weer uh, te brengen, eerst omhoog. Aan te klagen, aan te klagen hem daarboven. En dan, als het, als het echt aangeklaagd wordt, dan niemand kan daarboven iets zeggen. Want dat is een rechtvaardig gerechts, gerechtshof boven. Dan gaat hij weer terug naar beneden. En die maakt hem een kopje kleiner. Eigenlijk die, die, diegene die hier is. Daarom heeft. De Hashem heeft zo'n bedeksel. Zo'n mooie ding gemaakt. Waarbij. Uh, zij zien alleen. Uh, de lavoer. Laten we, uh, laten we kijken verder. Hoe hij ons vertelt. Ja, je staat in de, de Zor zelf. Ja. Uh, dat komt, dat komt straks. Dus wij hebben ook geleerd in de zogers zelf. Leid op. Wat heeft de zogers zelf ons gezegd? Dat, dat toen de Torah werd gegeven, op het moment toen, toen de Torah gegeven was... Uh, uh, uh, op dat moment... De engelen, de, dien, de engelen hadden een, een laaiend vuur, uh, wilden met een vuur dat uit hun mond, mond kwam, wilden zij Moshe verbranden. Ja? Klopt. En zo we zullen zien we zien hoe dat komt. Dat is ook de reden dat ook iemand geleidelijk aan moet in het geestelijke binnenkomen. Eigenlijk. Stap voor stap. Net zoals hier op aarde, laten we zeggen. I iemand zo, er zijn mensen die bijvoorbeeld leren dat in de hitte omgaan met de hitte. Er zijn mensen die kunnen bijvoorbeeld... Uh, ja, we hebben net iets uh, gezien. Iemand kan in uh, 60, 60, 70 graden plus. Als je, als je traint, weet je hoe, dat, hoe, hoe kan je dan ook in die, in die ultieme hitte overleven eigenlijk alles kan als een mens hier leert, maar nou, dat zijn trucjes hier op aarde. Maar in het geestelijke moeten we natuurlijk, daarom moeten we stap voor stap geestelijke binnen penetreren. En hoger en hoger en hoger, hoe meer je kan vandaag, hoe meer kans heb je morgen, morgen ongeveer dichter komen. En dan is het, geen einde is er eraan, en dan kunnen we dan kan een mens zo krachtig worden naar, naar het goede. Zich verbinden met het licht. Volledig. Natuurlijk altijd via de lavoers. Maar goed opletten. Dat is een erg belangrijk, belangrijke vraag. En elke belangrijke kwestie wat wij nu leren. Over de jaloezie van de engelen. Maar goed opletten hoe dat in elkaar zit. Ik heb al iets gezegd over discrepan discrepantie naar regenschap. Etc. Maar verder gaan we kijken wat je ons vertelt. Oele Acht na de punt. Kashemit la beshet neichen amadriga behai lavusch shelrakia. Shelravusch hase, tin, modedlo et amadriga. Shello je mimenu me elef rak lefima shihu le toilet hier geeft hij het antwoord. We hebben al zoiets gehoord, maar nog een keer zeer belangrijk wat hij ons vertelt. Ulifichach, goed opletten. Als je dat door zal hebben, dan begrijp je hoe dat werkt. Ulifichach, bij kan je nergens dat leven. Goed opletten, daarom. Ulifichach, en daarom. kashemitla la beshet negen. Amadriga, bahai la rakia. Wanneer die traptrede, dus dat door dat woord, door dat vernieuwde woord van die tzadik, een traptrede wordt gevormd. Iedereen ziet het, dus dat woord gaat naar boven, en dat komt, dat woord, wat de mens, de tzadik, gaat uh, aanwakkeren, hier beneden van de Torah. Dat woord gaat, komt als man, omhoog, iedereen goed dat hoe dat gaat, die komt naar de Malchut, naar de Rakia. Die komt naar de Rakia. Iedereen weet het. Rakia, Malchut, Massach van de Malchut. En als iemand zo so doet, bijvoorbeeld, tot de Atik, betekent dat het, komt, het woord komt tot de Malchut van de Atik. Iedereen begrijpt het? En op de Malchut van de Atik staat ook een Massach. En dan wordt het ook weer Oriasar. Komt het tegen de Malchut van de Atik. En gaat ook ze maken tegen eh, op deze regime, op, dit, op, die, op dat woord dat kwam nu als aanvoeging, toevoeging van de massag. Ja? Dat is eh, toevoeging van de massag tot de atik. En daarop komt ook, eh, maar goed, van de atik gaat ook dan weerkaatsen het licht, duidelijk, in de mate van dat woord dat is daar naartoe gekomen. Iedereen hoort het? Dus dat woord heeft opgeroepen. Op dat woord komt het licht in uit de wereld uit de atik. Nat, naar de malgoed van de atik. En de malgoed van de atik, in de mate van de kracht van dat woord, gaat ook gozer omhoog trekken. Ja of niet? En daarna, wat is de volgende stap? Dan dat gozer keert binnen, komt binnen weer terug naar de malgoed van de attic. die gaat hem naar binnen trekken. Dus dat licht, iedereen ziet het? Dat oor komt dan naar binnen, zoals we dat altijd hebben geleerd. Wordt een huls voor dat licht dat oor dat boven was. En die gaat het licht verbinden, dat licht oor wat was in de attic wat kwam op dat woord Ha? En dat gaat trekken hem naar beneden. Nou, wat gaat dan de mens, wat gaat dan de die tzadik ervaren? Lavush, duidelijk. Als de tzadik gaat ervaren, lavush, de bekleding en niet het licht wat binnen is, dan doet hij dat, ontvangt hij omwille van het geven. Duidelijk. Om het willen van het geven. Dat is de hele bedoeling. Om, mun, om te mikken op de oorgozer. Op de en niet op het licht zelf. Eigenlijk. Iedereen begrijpt het? Niet mikken op... Dat is iedereen die in business is. Een grote zakenman zal je altijd vertellen. Een succesvolle miljardair zal je altijd vertellen. Dat wil je geld, moet je niet hunkeren naar geld. Dan zal je geld ontvangen. Als je vraagt, elke succesvolle zakenman, echt succesvolle zakenman, dan zal die jou zeggen, uh, jij moet wat je doet, moet je met liefde doen. Duidelijk. Elke succesvolle zakenman heeft lief wat hij doet. Elke succesvolle. Uh, industri industrieel is gek op zijn werk en geld is alleen maar een instrument, een gereedschap duidelijk, hij doelt niet op dat geld en wie wil geld alleen, natuurlijk zijn er ook anderen die alleen maar op geld uitzien. kijk, wij spreken niet van die dingen Deelig? dus jij moet altijd iets, een, een lavouche op, op het directe licht hebben duidelijk het geld komt natuurlijk ook, maar hij, het is al een gereedschap, dat komt op zijn rekening, gaat weer een fabriek openen, hij, gaat, hij, hij is industrieel, dat geeft hem leven, duidelijk. Ook, ook op allerlei gebieden is het zo. Dus wil een mens succes hebben, moet hij niet mikken op het direct ontvangen van wat hij van, wat van het doel is, duidelijk. Ook iemand bijvoorbeeld die macht wil hebben. ...moet je ook niet maken, niet de macht, niet de macht, ver, ver, hoe zeg je dat, uh, lustende macht. Moet je niet uh, de macht, mag wel, maar niet wolven zijn, niet uh, uh, alles willen kapot maken, et cetera, voor de macht. Dan zal men, zal hem, hem uiteindelijk niet lukken, omdat dat net zo ellendig als elke dictator leeft, nooit leeft, duidelijk. Maar altijd moet het, hij moet kijken naar moet je zeggen van... Ik wil wel mijn volk... Of mijn volk van mijn land... Het volk van mijn land... Wil ik hun um, leven... Beter maken voor hen. Dat is lavoes. Natuurlijk dat binnen, binnenin zit zijn macht. Macht uh, Natuurlijk ook... Hij wil macht. Maar zijn macht is als het ware bedekt. En niet uh, alleen dat... Uh, direct licht wat hij wil ontvangen. Altijd moeten wij lavoes... Lief hebben. En niet... En niet het ding zelf. Eigenlijk, ja, wie houdt van wat hij doet als je zegt tegen jezelf: Ik hou van wat ik doe. En moet je ook menen, moet je dat van binnen doen, wat het ook is. Belastingen, je werkt bij de belastingen, het is verschrikking. Wat is allemaal, wat allemaal die, wat in taal, wat is allemaal die belastingen? Jij moet zeggen tegen jezelf als je. Als je werkt daarin, moet je dat lief hebben. Oh, geweldig is het. Een belastingformulier. Da -da -da. En je moet geweldig doen. Nou, zal je, geweldig, zal je, ook, zal je ook enorm veel uh, carrière doen om, omdat jij het lief hebt. Eigenlijk. Ik kan het, bijvoorbeeld thuis, je kent een liedje. Je gaat dan dat op dat belastingformulier een heel liedje maken. Oh, geweldig. En op die manier leer je dat, leer je dat doen met liefde. En dan zal je een enorme carrière maken alleen daardoor. Dus altijd mikken op een bekleidsel. Eigenlijk hey, op een bekleiding en niet op het directe orja-shar. Niet proberen orja-shar te pakken. Hey, Eigenlijk. Dan wordt het een succes.